waar Barbier. Let's go! Wat kan jullie ook vaak zeggen... dat is vroeger, was alles beter. De jeugd, ze zouden eens een oorlog moeten meemaken. Maar dan zijn er zo wat ondernemende jongeren... die helemaal naar Syrië reizen om de oorlog te gaan meemaken... en dan is het ook weer niet goed. Maar eigenlijk vind ik dat ook. Ik vond het vroeger ook beter, echt waar. Ik vond dat zalig, met nieuwjaar. Hè. Zo, als het nieuwjaar was en dat was het feest... en de bomma, die pakte mij dan apart... dan moest ergens mee naar een hoekje zo... en dan hebben die zo een briefje... van 100 frank... zo helemaal opgeplooid zo... en dan stak die daar zo... Me. en dan steek dat weg, jongen. Ja. Ik deed dat onlangs bij mijn petekind... en ik kreeg een gram cocaïne terug. Nog zo van die typische zinnen van vroeger, hè? dat zal het zijn. Ja, dat zal het zijn. Ja, dat is altijd hetzelfde, dat zal het zijn. En dat is hardnekkig, want ik dacht dus onlangs: bij mijn berenhouder, van weet je wat, ik ga eens variëren. En ik zeg, ja, dat is alles. Nee, je wist niet wat er gebeurde, hè? Oh, bedoelde. Ik zeg, ja, dat is alles gewoon. Ik moet, ik moet niks anders niet meer hebben. Ah, dat zal het zijn dan. Je hoorde de hilarische Filip Geubels met een fragmentje uit zijn zaalshow Taboe. Je weet wel die reeks op één waarbij de stand-up comedian lacht met ja taboes. En daarover gaat deze eerste uitzending van de Rhetorica. Want in de Rhetorica spieten we vanaf nu elke maand een tof thema uit. Met een kwinkslag, maar ook vol interessante weetjes en feiten. Trouwens, de retorica is een naam die het laatste jaar van de humaniora vroeger kreeg. Je kreeg dan zo de vraag met kerstmis van de zatte onkel... Ah, zeg, ah wel, waar zit je? Ah, onkel, ik zit in de retorica. En de retorica kwam trouwens na de poësies. Enfin, ik wil hier niet te diep graven in ons uh, onderwijsverleden. Dat is misschien iets voor een volgende keer. Maar dus vandaag, de retorica. Een spreekbeurt over taboes. Welkom. En ik heb als voorbereiding op deze uitzending een klein onderzoekje gedaan. Een heel klein, op mijn eigen Instagram-pagina. Ik wilde wel eens weten wat voor mensen nu nog taboe was. En ik geef graag een aantal antwoorden maar ik wil ze u echt niet onthouden. De loonbrief van iemand anders, of je eigen loonbrief... Weinig of veel seks hebben of willen, rouwverwerking, homoseksueel zijn, geen kinderen willen, um, verschillende partners hebben als vrouw tegelijkertijd of uh, snel na elkaar, ambitieus zijn als vrouw, huisman zijn, een groot leeftijdsverschil hebben tussen partners, menstruatie armoede, een stap terugzetten voor de kinderen of zorg van ouders en dan vooral in het geval van uh, mannen en leerkracht zijn en uw job graag doen. Dat is blijkbaar ook een taboe. Nu, ik moet er wel eerlijk bij zeggen dat mijn Instagram-onderzoek op geen enkele manier representatief is, wetenschappelijk gezien. Maar het gaf mij wel een idee en vooral een bevestiging van de taboes die er nog altijd zijn. Een tijd geleden voerde De Standaard, dat was in 2006, een onderzoek uit. Met de vraag, welke taboes leven er nu nog in Vlaanderen? En eigenlijk kwamen die antwoorden schoon overeen met wat er op mijn Instagram verscheen. Zeggen hoeveel je verdient, schulden hebben of een geschiedenis met het gerecht geen zin hebben in seks. Maar ook geloven in Jezus, want dat blijkt tegenwoordig meer en meer taboe te zijn. Of gezichtscrème gebruiken als man. Um, die had ik eerlijk gezegd niet zien aankomen, maar bon, 2006, hè, toen was het onderzoek. Intussen gaan de pottekes L'Oréal en Nivea voor mij toch vlot over de toonbank. Uh, of vergis ik mij. Een kleine kanttekening nog wel, iemand antwoordde... Zeg Lies, voor mij zijn er helemaal geen taboes, kan dat eigenlijk wel? Wel, lieve anonieme vragenbeantwoordster, nee... Ik denk niet dat het kan. Ik begrijp wat je wilt zeggen, want alles zou bespreekbaar moeten zijn. Of misschien is bij jou gewoon ook alles bespreekbaar. Maar een taboe, is dat dan niet meer dan iets wat we zouden moeten kunnen bespreken? waarover we niet of moeilijk kunnen spreken. Of is het meer dan dat? Ik zocht het eventjes uit. Een taboe is, volgens de encyclopedie en de vandalen... Een, um, iets waarvan een groep mensen vindt dat het ongepast is. Ongepast om over te praten. Ongepast om over na te denken. Ongepast om te doen. Drie verschillende categorieën dus. Um, het gaat in ieder geval over iets wat moreel verwerpelijk is. En wat juist taboe is, dat hangt heel erg af van de cultuur waarin je leeft, de tijd, je opvoeding en je religieuze of spirituele overtuiging. Als we in Vlaanderen over een taboe spreken, dan gaat dat meestal over onderwerpen die algemeen gemeden worden omdat ze genant of pijnlijk zijn. Maar oké, okay, een bepaald taboe geldt dus niet overal en in de loop der tijden veranderen taboes. Of verdwijnen ze, of er ontstaan nieuwe. Denk maar aan een, een priesterdroom hebben. Vroeger konden je ouders niet trotser geweest zijn. Nu vragen heel wat mensen zich af of je wel geestelijk in orde bent. Of uh, trouwen met iemand die een andere culturele achtergrond heeft, bijvoorbeeld. Vroeger ondenkbaar, nu prima. Toch? Wie een taboe doorbreekt, loopt in het minste geval imagoschade op. In het ergste geval volgt er soms zelfs sociale uitsluiting. Enfin, dan gaat het dus vooral over een handeling die taboe is. Op anders denken staan geen straffen, zolang je die gedachten niet uit. Op spreken over die taboes dan weer wel, want een eigen mening hebben, wel ja, dat wordt uiteraard niet zo uiteraard. Enfin, dat wordt gewoon niet overal geaccepteerd. Sommige dingen kunnen niet. En dat zijn van die regeltjes die gelden. We weten bijvoorbeeld dat in sommige landen... Uh, eten of iets aannemen met de linkerhand... als beledigend wordt ervaren. En in Costa Rica bijvoorbeeld... is het echt niet oké okay om in het openbaar te spuwen... of je neus te snuiten. Wie in Singapore kouwgom koudt... die wordt heel vreemd bekeken. Maar goed. De meeste taboes situeren zich in de seksuele sfeer. Denk aan veel of weinig seks, geslachtsdelen die al dan niet goed functioneren, seksuele relaties, homoseksualiteit. Maar hoe komt dat nu eigenlijk? Want is seks en alles wat daarmee samenhangt niet gewoon des mensen? Kom aan, meer nog, we waren er allemaal niet eens geweest zonder seks. Dus kunnen we gewoon niet accepteren dat iedereen het doet, met wie en op welke manier dan ook? onze preutsheid, want dat is het eigenlijk, persoonlijke schaamte en de maatschappelijke schroom die ons ervan weerhoudt om wat er tussen de lakens op de keukentafel um, tegen de muur van de buren, sorry, of uh, in de bosjes van het park gebeurt dat hebben we toch wel een beetje te danken aan het 19e eeuwse Engeland De Victoriaanse periode was er eentje waarin onbedekte dames enkels zelfs de meest voorname heren in een MeToo-schandaal konden verwikkelen Pas op, zelfs de tafelpoten kregen daarom een kleedje, hoewel dat laatste zou ik misschien ook wel met een korreltje zout nemen. In ieder geval werden de meeste lichaamsdelen bedekt, toch zeker in het gezelschap van anderen. Elke associatie met ja, de lagere regionen moest vermeden worden. En toch was in die periode het moederschap de hoogste bestemming voor elk meisje. Hoe iemand dan moeder werd, ja, trial and error zeker, of heel veel gevezel en gevoefel achter de linnenkast. Anyways, het preutse gedrag uit die periode was trouwens maar schijn, want ook dan vonden mannen en ook vrouwen hun zeer vooral discrete weg naar orgieën, bordelen en pornografisch materiaal. Ik zei het al, seks is des mensen. Waarom maken we er dan zo'n taboe van? Trouwens, wie goesting heeft om eens een kijkje achter de schermen te nemen in die zogenaamde preutse periode, verwijs ik graag door naar de netflix reeks Bridgerton. Met, de weer, sorry, met deze waarschuwing, er komt meer dan een blote um, enkel in beeld. zo net over seksuele taboes, maar ook op onze lichamen zelf rust er wel wat taboes. Terwijl ook die weer de normaalste zaak van de wereld zijn. Vrouwen die een borst ontbloten om hun kindje te voeden, die worden soms maar raar bekeken. En dat is heel vreemd. Want uh, geloof mij, het laatste waar zo'n zogende vrouw aan denkt op het moment dat er een kindje aan haar borst hangt, dat is wel seks. En toch zijn blote borsten vaak taboe. Misschien niet om erover te spreken, misschien niet om erover na te denken, maar wel om ze te tonen. Was, uh, het met de havo uh, en dan ben je in juni al vrij. Dus dan gingen we met uh, een halve klas naar het strand. En nee, wie Topless wilde zonnen, zonde Topless. En wie niet Topless wilde, die deed dat niet. En het was een gezelschap en het was normaal. Ik, hoef, ik kan me nu niet voorstellen dat middelbare scholieren... inderdaad met hun vriendengroep Topless zouden zonnen. Want ik zie het filter. ook nooit. Ik denk dat bloot vroeger makkelijker was. En dat we geconfronteerd werden met verschillende soorten bloot. Verschillende mensen bloot. En als ik nu bloot zie, is dat nou, op, pornografisch bloot, zeg maar. Dus weet je, allemaal perfect en stralend en glad getrokken. Terwijl je vroeger, als je op het strand topless lag... met alle soorten bloot geconfronteerd werd. Ja. Dat lijkt nu weg. Want dat is bijvoorbeeld de reden dat ik dan dus op Instagram... mijn naakte lichaam laat zien Puur om dat een beetje te normaliseren. En dat mensen daar niet gelijk de stempel seks aan hangen. Ik herinner het mij ook nog. Hè. Het strand aan onze Belgische kust lag in mijn kindertijd, de jaren tachtig, bezaaid met borsten in alle maten en kleuren. En uh, graden van verbranding trouwens ook, want dat was die tijd waarin zonnemelk uh, nog niet nodig was en vooral de olie rijkelijk vloeide om toch net dat beetje beter te bakken en te braden. Maar borsten waren echt overal. Het waren uh, kleine, grote, scheve, rechte, spitse, platte borsten. We keken er niet van op. En ze waren soms zelfs een herkenningspunt als we terugliepen van de zee met onze emmertjes vol zeewa. Water. Aan de borsten herkenden we de moeders. Ze zullen het graag horen. Um, nee, tegenwoordig hebben ze liefst afgedekt, toch in het openbaar. En op sommige stranden mag het zelfs niet eens meer topless zonnen. Trouwens, nu dat we het toch hebben over het strand en de zee, hoe zit het eigenlijk met al dat lichaamshaar? Want ook daar tegenover is onze houding de laatste jaren sterk veranderd. Waar in de jaren 60 en 70 uh, de mode van weelderige bossen, okselhaar en schaamhaar in de mode was, moet nu elk klein haartje verdwijnen. En vooral bij vrouwen. We praten er ook liefst niet over. Schamen ons er zelfs een beetje voor als we zo'n haar hier of daar ontdekken. Zo'n hardnekkige baard of snorhaar. Die rukken we toch met plezier elke dag uit. Enfin, niet met plezier, maar toch wel met zeer veel toewijding. Want er moest maar eens iemand die ene haar zien staan. Ook mannen ontkomen er trouwens niet aan. De metroseksuele man uit het begin van de jaren 2000, denk aan David Beckham... die heeft een andere naam en een net iets andere gedaante gekregen... maar wie toch een beetje mee wil zijn met de mode... laat ook als man zijn wenkbrauwen, bakkenbaarden en rug en schouderhaar best wat bijwerken. Zie je wel, de potjes Nivea for Men, die link daarmee, die is niet zo heel ver weg. Maar haar bij vrouwen is taboe. We praten er weinig over, we schamen ons er een beetje voor... en we handelen, en vooral dat, naar de verwachtingen van de samenleving. We scheren, plukken, trimmen, waksen en lezeren ons kaal. Op de landingsbaan na bijvoorbeeld, maar daarmee kan je dan weer wel eens uitpakken... Anders dan met de suivez moi. Ken je dat niet? Dat is het, uh, het lijntje haar dat bij, veel mensen, bij de meeste mensen... van hun navel naar hun schaamstreek loopt. Suivez moi. Het klinkt wel mooi. Maar uiteraard heeft niemand dat. En al zeker geen vrouwen. Hè? Toch? wordt het niet eens tijd dat we opnieuw op die barricades kruipen en in plaats van al die BH's uit de jaren 60 de, de, de giletmeskjes en de veetpotten op de brandstapel smijten. En dat we rug, schouder, tepel, navel, knie en, oh, en okselhaar en, en, en teenhaar gewoon omarmen. Het zou toch veel warmer zijn in de winter. En dat is toch alleen maar een meevaller nu de energieprijzen de pan uitswingen.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 but it's so important to millions of men and their partners that I decided to talk about it publicly. And after all, it can be associated with many conditions, including prostate surgery, high blood pressure, diabetes, or even smoking. And the point I want to make is there are many treatments available for ED, so my advice is get a medical checkup. It's the best way to get educated about ED and what can be done to treat it. It may take a little courage, but I've always found that everything worthwhile does. Ja, een filmpje uit uh, 1998, vandaar de slechte kwaliteit. Maar je hoorde Bob Dole, de Amerikaanse uh, presidentskandidaat in 1996. En ja, publiek figuur, die maakte reclame voor Viagra. Ja, Viagra, het blauwe pilletje dat je seksleven een, ja, een boost geeft. Hè. Maar nog steeds rust er een taboe op niet goed functionerende lichaamsdelen. En al zeker gaat het als het gaat over tegenwerkende piemels. Maar in 1998, hè, de periode van het filmpje, en in het, in mijn ogen toch, puriteinse Amerika, was het al helemaal not done om daarover te praten. Laat staan om als gewezen presidentskandidaat voor de camera te komen vertellen dat je Viagra gebruikt om, hoe zegt hij het, de neveneffecten van zijn prostaatoperatie tegen te gaan. Doel vond dus dat er best gepraat mocht worden over ED, over erectiestoornissen. Schaamte was niet nodig. Nee, hij wilde de moed tonen en erover praten. Want veel mannen hadden daar last van, dat zegt hij ook in het filmpje. En dat was een heel belangrijk item om te vermelden. Want doordat het een taboe is, wordt er bijvoorbeeld ook heel vaak niet gepraat over erectiestoornissen en voelen mannen die, zich, uh, die ermee te maken krijgen zich super abnormaal. Terwijl de werkelijkheid aantoont dat er toch echt wel heel wat mannen last hebben van erectieproblemen of impotentie. Een schot in de roos voor Pfizer, want ja, onder andere dankzij Bob hier gebruikte binnen de twee jaar na lancering zo'n 7 miljoen mannen wereldwijd Viagra. En ik wandel graag nog eventjes verder rond in hetzelfde straatje, want als er één bedrijf is dat zijn product succesvol, enfin, het is relatief, uit de taboesfeer wist te halen, is het wel Durex relatief, want het werelds bekendste condoommerk mag dan wel reclame maken tijdens primetime op TV, tv of gewoon naast de kassa aan het kruidvatten te koop liggen, nog altijd is er wel wat schroom om zo'n pakje condooms te kopen. Want, ola pola, wat zouden de buren wel niet denken als ze zien dat jij condooms hebt gekocht en dan nog wel van die XXXXL's of die met aardbeien -smark. Natuurlijk weet Durex dat ook en beetje bij beetje probeert het merk de acceptatie van condooms in het straatbeeld te doorbreken met reclamecampagnes. Uh, zo maakte Durex een aantal jaar geleden reclame op gigantische billboards en wat erop te zien was, wel dat was een babybedje met een prijskaartje eraan, het kostte zo'n 220 dollar. En helemaal onderaan de advertentie stond dan het logo van Durex met de prijs ik denk van een pakje van 2,5 dollar, een pakje condooms. En de keuze was dan aan jou, of aan de buurman, of aan je vriend. Of nu, een van de meest gehoorde bezwaren is, uh, voor condoomgebruik bij mannen... is dat zo'n condooms niet passen. He, ze zijn te klein. Ook daarmee ging Durex aan de slag, want uiteraard is dat zever in pakjes. De campagne was toen zo. Um, op de grond voor urinoirs in cafés en zo... kwamen stickers in de vorm van voetstappen. En een van die stickers stond dan een heel eind verder van het urinoir... met daaronder de reclame Durex XXL. over seks. Tijd, terug, uh, tijd om terug te gaan... naar het echte onderwerp taboes. Nu, taboes veranderen doorheen de tijd. Zo was het zeker tot in de jaren 70... een grote schande om ongehuwd moeder te zijn. Of uh, om te scheiden. Tot zelfs in de jaren 90 was dat in heel wat dorpen, gezinnen... of families iets waar je zelfs niet eens over nadacht... of over praatte. Professor Ignace Glorieux is socioloog... en hij heeft expertise op het vlak van taboes. Hij zegt onder andere het volgende... Elke samenleving en elke tijd kent zijn eigen taboes, maar ze evolueren wel constant. Zo was het burgerlijke gezin met vader, moeder en drie of vier kinderen de norm in de Gouden Jaren na de Tweede Wereldoorlog. Vader ging uit werken, moeder bleef thuis om te zorgen voor de kinderen. Met het geld dat vader verdiende kocht het gezin een auto en een kleuren tv en een huis. En mensen deden er alles aan om in dat plaatje te passen. Liep er iets fout, dan werd dat verbloemd. Zo was moeder bijvoorbeeld weggelopen van huis bij een relatiebreuk. En wie alleenstaand was, bleef gewoon inwonen bij de ouders om voor hen te zorgen. Homoseksualiteit ongehoord. Gelukkig verschuift er wel wat in veel gezinnen en in veel uh, gemeenschappen. Zijn zaken die vroeger taboe waren, nu wel bespreekbaar. De media speelt daarin een belangrijke rol. Denk maar aan series als thuis en familie die een voorbeeldfunctie vervullen en echt geen onderwerpen uit de weg gaan. Of um, dit fragmentje waarbij een Nederlandse Q-music-dj eerlijk en open vertelt dat hij zich echt slecht voelt.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 Radio te maken voor mensen. En ik voel me bijna verplicht om dit te delen. Want er zijn heel veel mensen die zich uh, dagelijks, net als ik, enorm alleen voelen. En uh, eenzaam. En ondanks dat je omringd bent door mensen, dat maakt dan even niet uit. Dit valt echt heel erg rauw op je dak als je nu net de radio aanzet. Bear with me, het moet er gewoon uit. En dan is het eruit. Um, ik heb een stemmetje in mijn hoofd en dat stemmetje dat is soms heel hard. En de laatste dagen is die heel hard. En dat is een stemmetje, uh, als ik in de spiegel kijk, dan zegt hij hoe lelijk ik ben. En als ik iets doe, dan uh, <lacht> vindt hij dat heel slecht. En het kan eigenlijk nooit goed. En um, de laatste dagen is die echt heel hard, die stem. En dat is verdomde moeilijk om mee om te gaan. En ik heb dus beloofd altijd eerlijk te zijn. En om echt de radio te maken. En het voelde de laatste dagen gewoon echt alsof ik niet mezelf was of ik aan het acteren was. En als ik de vraag krijg, hoe is het met je, dan zeg ik... ja, prima, met jou, lekker aan het werk. Maar dat is gewoon niet zo. Dit is Radio Barbier. Welkom bij het tweede deel van deze eerste uitzending van de retorica... waarin ik het heb over taboes. Waarom ontstaan taboes eigenlijk? Wel, daarover zijn verschillende theorieën. Je kan dat fenomeen bekijken door een antropologische, culturele, geschiedkundige of psychoanalytische bril. Zo wordt er dan gezegd dat taboes instinctief ontstaan. En dat ze daarom binnen elke cultuur voorkomen. Of dat het gaat om sociale afspraken. En dingen die iedereen vindt die nat dan zijn. En die zo van generatie op generatie worden doorgegeven. En een derde mogelijkheid, het is bijgeloof of een religieuze overtuiging die beslist dat iets taboe is. Maar wat de algemene verklaring ook is, eigenlijk is een taboe iets wat botst met de algemene waarden en normen de overtuigingen van een samenleving. Psycholoog en onderzoeker Steven Pinker is, trouwens er, is er trouwens van overtuigd dat taboes ontstaan uit een aangeboren overlevingsgedrag. Zo denkt hij dat taboes in verband met overledenen, met lijken, met dode lichamen, ontstaan zijn door een instinctieve levensreddende um, weerzin tegen zaken die mensen ziek kunnen maken. Hij noemt het intuitive microbiology. En dankzij de latere ontdekking van virussen en van bacteriën, en het daaraan gekoppelde belang van hygiëne, kwam er ook wetenschappelijk rationeel bewijs voor deze taboes. Ze bleken dus intuïtief juist te zijn. Het lijkt al zo een boom en dat een straat nog een straat is alsof een dag nog steeds een dag is die want elke dag duplicaat is niets aan de hand dat lijkt te zijn in de versie van Like Me. Zeg, herinner je je nog het begin van deze uitzending toen ik zei dat een anonieme vragenbeantwoordster me vertelde dat voor haar niks taboe was en zich afvroeg of dat wel kon? Wel, nee, volgens mij kan dat niet. Er zijn altijd taboes. En sommige dingen kunnen niet door de beugel, gewoon puur op vlak van taal. Denk aan woorden of uitdrukkingen die je best niet in de mond neemt, al dan niet gekoppeld aan een bepaalde situatie. Of die gelinkt zijn aan een bepaald onderwerp. Taal is een spiegel van de maatschappij en taaltaboes hebben te maken met maatschappelijke regels die belangrijk zijn binnen de gemeenschap. Op het moment dat die regels ontstaan ontwikkelen we termen om in verschillende situaties verschillende woorden voor taboeonderwerpen te kunnen gebruiken. Wacht, ik maak het duidelijk met een voorbeeldje. Het Duitse woordje geil, geil maakte sinds zijn ontstaan al een hele evolutie door. Het had verschillende betekenissen en pas zo'n 100 tot 50 jaar geleden werd het voor het eerst gebruikt als een taboewoord voor een toestand van seksuele opvinding. Daarna veranderden de sociale omstandigheden weer en werd het woordje geil in Duits een synoniem voor tof of geweldig. En die betekenis heeft het ondertussen zowat 30 jaar al. Vandaag kraait er dus geen haar meer naar wanneer iemand het woordje geil of kuil gebruikt. En om over taboes te spreken ontstonden er ook eufemismen. Je weet wel uitdrukkingen die we gebruiken om woorden of taboe in taal te vervangen. We spreken bijvoorbeeld over je um, handen wassen of een sanitaire stop maken. In plaats van pissen of plassen, een piske doen. Um, een reorganisatie in plaats van een serieuze ontslagronde. Of uitbehandeld zijn, he, wanneer de artsen niks meer voor jou kunnen doen. En zeggen dat iemand een co relatie heeft... dat klinkt toch anders dan spreken over incest... maar uiteraard betekent het gewoon hetzelfde. Ook hier, of er een taboe heerst op een bepaald woord of een uitdrukking... hangt af van de heersende normen en waarden in die omgeving. Wacht, thuis klinkt... amai, deze eten is niet te vreten, ik moet er bijna van kotsen... helemaal anders dan op restaurant... wat niet wil zeggen dat het goed te keuren is. In heel wat Australische culturen was of is het verboden om binnen bepaalde familierelaties, bijvoorbeeld euh, schoonzoon, schoonmoeder, met elkaar te spreken. Om toch over die personen te kunnen spreken of in hun aanwezigheid over hen te praten, gebruiken ze dan een soort taboetaal die helemaal anders is dan de gewone spreektaal. Bon, taalkundige taboes dus. Daarnaast zijn er ook taboes om euh, religieuze redenen Ze verwijzen bijvoorbeeld naar voedsel dat je niet juist of juist wel mag of moet eten Naar bloed, naar bepaalde euh, locaties, naar seksualiteit we nemen even het voorbeeld van bloed. Dat onrein is in heel veel culturen. Omdat het een teken van dood is of juist van heilig leven. In ieder geval is het iets waarvan je best ver weg blijft. Of dat je in het beste geval offert aan een goddelijk wezen. Waarschijnlijk zijn die religieuze taboes ontstaan... omdat bloed snel bederft, omdat het ruikt... en omdat er via bloed ook veel ziektes kunnen worden overgedragen. Door een link te leggen met het spirituele... krijgen die taboes dan een religieuze of diepere betekenis. En zelfs bijgeloof, bijgeloof, excuseer, bijgeloof kan leiden tot taboes. Zo gebeurt het nog steeds in afgelegen Nepalese dorpen... dat meisjes en vrouwen afgezonderd worden als ze ongesteld zijn... onder het mom van onreinheid... Zolang ze bloed verliezen, blijven ze ergens in een hutje of grot geïsoleerd. De reden? Ja, volgens een oerhoud bijgeloof zal een gezin met rampen te maken krijgen. Als een pas bevallen of menstruerende vrouw gewoon in huis blijft. Het vee zal sterven, het eten zal bederven, familieleden worden ziek. Sinds 2005 is dat gebruik verboden, maar toch, het gebeurt nog altijd dat vrouwen stiekem naar menstruatiehutten verbannen worden. En ook meer onschuldige vormen van bijgeloof kunnen leiden tot taboes. Iets wat je dus niet doet. Denk aan een paraplu openen binnen in huis, een spiegel breken, een zwarte kat in huis nemen of onder een ladder doorlopen. ...van Stevie Wonder. Misschien moeten we wat dingen in vraag stellen. Wat meer dingen in vraag stellen. Ik schreef er trouwens een tijdje geleden een blogtekst over. Ik lees hem eventjes voor. Ik zou spaghetti kunnen eten als ontbijt. Met bolognese saus. Of pizza. Koud. Dat heb ik trouwens al eens geprobeerd. Koude pizzas morgens. Enfin, koud is veel gezegd. Het was in een subtropisch klimaat. en was dus lauw. Ik heb echt geluk gehad. Of mijn vakantie was beperkt gebleven tot bed en badkamer. Waarom doen we de dingen die we doen? Mijn filosofisch getrainde hersenen vragen het zich vaker af. Zoveel zaken doen we zonder erbij na te denken. Gewoon omdat we ze zo gewoon zijn. Omdat we het altijd zo gedaan hebben. Omdat we het zo leerden. Of gewoon daarom. Ik stel ze zo graag in vraag, allemaal daarom En ja, verklaringen vinden dat is gemakkelijk. In sociologie, in psychologie, in biologie... in de politiek, de economie... en natuurlijk zijn dingen cultureel bepaald. I know. Ik heb het in een niet zo ver verleden nog onderwezen. Dus nee, dat pad laat ik links liggen. Dat is te simpel. Maar... Serieus, wat is het nut van ondergoed bijvoorbeeld... Wanneer we, ons, uh, wanneer we toiletpapier gebruiken, vochtige doekjes... en onszelf en onze kleren elke dag wassen? Wie bepaalt dat mannen hier geen rokken mogen dragen... en dat lichaamshaar uh, oké okay is? Zelfs sexy bij mannen, maar dat één okselhaar bij vrouwen absoluut nog dan is? Wat maakt vrouwenborsten en tepels onkuis? Waardoor er jean ontstaat bij zo'n weggeschoven bikini-stukje. En seks en voorplanting zijn taboe, for fuck's sake. Hoe zouden we er allemaal geweest zijn... als onze ouders niet regelmatig gerampentand zouden hebben? We weten het. Natuurlijk, zot, natuurlijk weten we dat. Maar er mag niet over gepraat worden. En pas op, ik snap het. In onze samenleving is dat nu zo en we geven dat door. Want stel je maar eens voor dat jouw kind net dat ene kind is... dat het oké okay vindt om zijn piemel te pas en te onpas te laten zien. Awkward. Maar toch ook alleen maar omdat wij als samenleving dat ervan maken... Wij zijn een diersoort die een andere diersoort in huis neemt. Um, daarover heerst honden, vissen, hamsters, schildpadden. Geen katten. En daarbij is het omgekeerd. Katten heersen over ons, als je kattenlovers mag geloven toch. Geen dieren zoals uh, kippen, koeien, eenden of ganzen die ons iets opleveren. Voedsel bijvoorbeeld. Nee, we houden onze beetjes graag op schoot. Of we steken ze in een tas of in een wandelwagentje. We zetten hen in een bal en laten hen rondrennen in de woonkamer. En we zien ze graag. Dat is natuurlijk de reden. Maar, serieus, kom aan. We houden een mededier gevangen in ons huis. Spontaan gegroeide natuur moet plaatsmaken voor ons netjes gezaaid en afgereden grasperkje. En we sleuren een gezonde dennenboom binnen in ons huis in puteke winter. Verzamelen rommel in een keukenschuif. Kom aan, geef het toe. Iedereen doet dat. Ik heb zelfs zo twee van die schuiven in mijn keuken. Wie beslist eigenlijk dat er een bepaalde volgorde is tijdens de maaltijd? Dat er eerst soep of een voorgerecht komt en dan een, een hoofdgerecht en dat zoet aan het einde moet. Waarom draaien we dat, dat is niet gewoon om? Ik start morgen met chocomousse en ik ga daarvan genieten. En daarna eet ik soep, of misschien niet. En wat is dat idee van drie keer per dag eten? Kunnen we niet heel de dag doorsnabbelen? Kom aan. Het zijn afspraken. Dingen die we doen om, om, ja, omdat we ze doen. En altijd gedaan hebben, moeten we eens niet wat, vragen, wat, wat, wat, zaker, wat, zaker, wat vaker dingen in vraag stellen en meer er een antwoord te proberen te geven? Bestaan er eigenlijk nog wel echte taboes? We kunnen ons dan wel schamen voor haar op ongewenste plekken. Uh, een nippelslip of een kalende kruin. Maar echt taboe zijn ze toch niet. Toch niet in die zin dat ze ingaan tegen de heersende waarden en normen van de samenleving volgens Freud, je weet wel de grondlegger van de psychoanalyse bestaan er eigenlijk maar twee echte taboes, dat is incest en vadermoord die twee absolute verboden liggen volgens diezelfde Sigmund aan de basis van onze hedendaagse samenleving ik heb echt niet de ambitie om met Sigmund in discussie te gaan wat mij betreft heeft hij gewoon gelijk maar omdat veel taboes eigenlijk een vorm van individuele of collectieve schaamte zijn... kunnen ze ook in veel gevallen opgelost worden. Denk aan de reclame die Bob Dole maakte voor Viagra. Een pilletje en je erectiestoornis is van de baan. Die ongewenste haren, ja, laat ze verwijderen. De kalende plek los je op met een toepetje of een haarimplantaat. Mocht je dat echt willen. En zijn er onderwerpen waarover je beter niet praat? Ja... Kies your gesprekspartner wisely. Wat je met de ene niet kan bespreken, kan je misschien wel met iemand anders. What if you didn't understand what he saw? And you better figure it out because it was coming for you. We don't talk about Bruno, no no no no. We That go on. Yeah. Do so you understand? Show good right? on so back. When he calls your name, it all fades to black. Yeah, he sees your dreams. It's so strange. me I'd grow a class. and just like he said, he said that all oh, my hair would disappear now look at my hair your fate is still when your prophecy is fair, he told me that the life of my dreams would be promised We talk about Bruno van Encanto. Wie ervan overtuigd is dat we minder taboes kennen dan vroeger, die heeft het mis. We vinden van onszelf wel dat we ruimdenkender en meer woke zijn, maar eigenlijk klopt dat niet. Taboes zijn er nog altijd en zijn ja, misschien wat subtieler dan vroeger. Er kan en er mag heel veel nu. Maar waar het bijvoorbeeld vroeger absoluut niet oké okay was om stom dronken over straat te lopen, enfin, nu ik erover nadenk, eigenlijk nu ook nog niet, maar nu is het eigenlijk vooral een schande om te vertellen dat je dit weekend niks gepland hebt, of dat je niet op vakantie gaat in de zomer. Taboes worden misschien subtieler, verdwenen zijn ze zeker niet. Ondanks de grote aandacht die er bijvoorbeeld de laatste jaren aan wordt geschonken, blijven psychische problemen nog altijd in de taboesfeer hangen. Heel wat initiatieven proberen het eruit te trekken, van Rode Neuzendag tot Overkophuizen, uh, reportages op Canvas en artikels in kranten en tijdschriften waarin onbekende, maar ook influencers en bv's vertellen dat het bij hen niet allemaal rozegeur en maneschijn is. Dat zij als voorbeeldfiguur uit de kast komen of in hun hoofd en ziel laten kijken is van grote waarde. Want net zoals de Viagra-gebruikers door Bob Dol werden aangemoedigd om ja, moedig te zijn, wordt wie zelf kan met psychische of andere problemen op die manier aangemoedigd om erover te praten en om hulp te zoeken. Want ja, je bent echt niet alleen. Het laatste nieuwe taboe, wel... Dat is niezen of hoesten of je neus snuiten in het gezelschap van anderen. We voegen er dan graag aan toe als we toch eens moeten snuiten. Ah, oh, het is geen corona hoor. Ondertussen werd het een standaardreactie na twee jaar pandemie. Waar we vroeger zonder schroom, ah, enfin, ik toch, gingen werken met een familiepak kleenex in onze uh, tas of in onze zak, denken we nu wel twee keer na of we toch niet beter thuis blijven. Ook al is je snotneus dan veroorzaakt door pakweg huis, stof, meid of uh, het pollenseizoen. Het is op dit moment taboe om verkouden op het werk te zitten. Geef toe, dat hadden we in maart 2020 nog niet direct zien aankomen. Well, that sounds fun. Why am I out here risking my life? Corona, where's a goddamn parking space? Shit, I touched my face. Wait, I think I finally caught my corona. Stop it! Don't be manic. Go inside. No organic. Oh no, I'm GMO! Jesus Christ! Now I panic. I'll die. I, I, I, I, I. My my my my corona. I'm out of toilet paper. It's my corona. I don't come any closer, huh? I'll mess you up I'm just coming in for some what? White Corona Kroger's full of empty shelves Ah, what the hell Yes, I'm stocking up on White Corona Nothing's making sense No more friends No more basketball kids Our home from school It's raining too And I'm losing my My, I, I, I, I. my, my, my, my Corona My, my, my, my Corona I need toilet paper Toilet paper Toilet paper Yep. or is it just a game in my mind, mind corona then there's Donald Trump what the fuck why you shaking hands and keep telling us nothing's up that we're gonna be fine what my my my my corona my my my toilet my, toilet my toilet corona paper, paper. so sick of my corona hey. toilet paper, my my my corona My corona. Zalig, toch? Hè? My Corona, een parodie of uiteraard My Sharona. Ik raad u aan om zeker de lyrics eens op te zoeken online. Goed, maar daarmee zijn we dus aan het einde beland van deze eerste aflevering van De Rhetorica. Wat neem ik zeker mee vandaag? Wel, één. Taboes zijn er nog en ze zijn van alle tijden. Twee, wat taboe is hangt af van tijd, plaats, opvoeding, samenleving en religie. En drie, Chocomousse als entree vanavond bij het diner. Het moet kunnen potverdekken. Voilà, we zijn rond. Volgende keer een nieuw boeiend onderwerp met een kwingslag en vol boeiende weetjes. Ciao kus! automatic trip. So show me yours. I'll show you mine. Tool time. You'll love it just like loud. And then we'll do it style so we can both watch X-Files. Do it, now. You and me, baby, ain't nothing but mammals. So let's do it like they do on the Discovery Channel. Do it again, now. You and me, baby, ain't nothing but mammals. So let's do it like they do on the Discovery Channel.